...met het NOS-journaal. Ambtenaren gaan met spoed aan de slag met nieuwe wetten... om harder te kunnen optreden tegen schepen van de Russische schaduwvloot. Een Kamermeerderheid had daar op voorstel van D66 in oktober om gevraagd. Het is de bedoeling dat de nieuwe wetsvoorstellen... nog voor de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Het gaat om schepen die onder een valse vlag varen... om de sancties tegen Rusland te ontwijken. De federale agenten van de immigratiedienst ICE, die betrokken waren bij het doodschieten van Alex Prattie in de Amerikaanse stad Minneapolis, zijn met verlof gestuurd. De 37-jarige Prattie werd zaterdag bij zijn aanhouding doodgeschoten. En dat leidde tot veel protesten en scherpe kritiek van zowel democratische als republikeinse politici. Duizenden kinderen in Nederland hebben geen bril, terwijl ze die wel nodig hebben, zeggen wetenschappers. Ouders weten vaak niet eens dat hun kind een bril nodig heeft, of kunnen een bril simpelweg niet betalen. En dat laatste gold ook voor dit meisje van acht. Want ik vind het soms een beetje lastig om overal wat tegenaan te botsen. Dus ik dacht bij mezelf: ik moet een keer een bril hebben. En waarom kreeg je die niet? Omdat mijn moeder had niet zoveel geld had genoeg om een bril te kopen. Om de toegankelijkheid van kinderbrillen te vergroten adviseren de onderzoekers om kinderbrillen te vergoeden vanuit de basisverzekering. De regering Trump is tevreden over het resultaat van de ontvoering van de Venezolaanse president Maduro. Het nog zittende regime luistert naar de eisen van de VS, zei minister van buitenlandse zaken Rubio bij zijn verhoor in het Amerikaanse parlement. Kritiek van democraten dat er niet veranderd was, wees hij van de hand. Het weer, toenemende sneeuwval in het noorden, later en in de nacht meer sneeuw en dat valt dan ook op meer plaatsen. Temperatuur rond of onder het vriespunt. Morgen valt met uitzondering van het zuidwesten van tijd tot tijd natte sneeuw. Het wordt 1 of 2 graden. In het noordoosten kan de hele dag vorst ontstaan. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Een zoektocht naar de wortels van de Nederlander. In de tweede uur van onze eerste jubileum-uitzending... gaan we verder met het terugblikken op eerder gemaakte interviews. En nu gaat Piet ons meenemen naar het interview met Rudy Bennett... wat is uitgezonden op 8 juni 2022. Maar eerst het nummer Why Don't You Take It... We mogen ook zeggen Rudy van den Berg, toch? Uh, ja, ik denk dat hij zelf uh, toch liever bij zijn artiestennaam uh, genoemd wil worden. Toch wel, Rudy Bennett. En uh, hier ook is het wel leuk, omdat je ook weer, net zoals altijd, je bent goed voorbereid. Je kondigt hem uh, aan. En uh, ik vind het even leuk om zijn eerste reactie, dat hele typisch Haagse... wat we ook van Harry Jekkers kennen. Dat zit er ook een beetje bij Rudy Bennett in. Dat gezellige Haagse, zoals hij op jouw introductie uh, reageert.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 Kijk, daarom wou ik, ik ermee beginnen. Want dan heb je meteen Rudy Bennett ten voeten uit. Uh, gewoon heerlijk. Uh, ja, ja. Uh, je, je vraagt iets aan hem. En uh, bijvoorbeeld, hè, wat je vaak vraagt. vertel iets over de begintijd. Ja. Dan begint Rudy Bennett niet over de begintijd van de band of van de Haagse pop. <laughs> dan begint hij in welk Haagse... Ziekenhuis die geboren is. En dan begint hij over de V2 en de 1 en de V2's die insloggen in zijn wijk. Over zijn ja. opa, over zijn, over zijn familie. Heerlijk, je kan daar inderdaad uren naar luisteren. Maar uh, dat was zeg maar als antwoord op een onschuldige vraag van jou. En uh, ja. hoe het allemaal begonnen is. Dus daarom vond ik die quote wel leuk. Als ik hier, uh, als ik hier uh, als ik alles ga vertellen zitten zit we hier over drie dagen nog. Dus, ik denk dat we hem nog een keer moeten gaan opzoeken. Er blijven genoeg uh, dingen over. Ik heb verder een leuk fragment over uh, ja, de, de, de, de echte herinneringen... die dan over de begintijd van de Haagse pop gaan... over de Haagse clubs, de Haagse bekendheden. Dat is ontzettend leuk om te horen. Hij begint uh, over Kees van Kooten bijvoorbeeld. Die zat ook ergens in die scene. Vertelt hij. Prachtige verhalen. En uh, toch nog even noemen dat de motions... dat weet je natuurlijk al, hebben in het voorprogramma... Van de Stones gespeeld, Klopt, hè? Ja. ja. <laughs> in het Koerhuis. Ja. Ik weet niet precies hoe het zo gekomen is gekomen. Ze, ze kwamen natuurlijk uit Den Haag. Het kan zijn, ze woonden vlak om de hoek. Dus <laughs> makkelijk laten we hun maar uitnodigen. Ja, niet te duur, ja. Dat zou ik nog eens willen vragen. Hoe kwamen zij daar, uh, hoe kwamen zij daar terecht? Maar <clears throat> die man die vertelt dingen op een gegeven moment over Parijs. Dat, in, dat wisten wij ook niet. Dat hij in het voorprogramma gespeeld heeft van Little Richard. Oké. Okay, de oh. yeah. Motions. En uh, fantastisch om te horen. Dus uh, wij hangen aan, aan, aan Rudy's lippen. En op dat moment denk je, nou vertel meer, zegt hij, lul ik te veel, vraagt hij dan. <laughs> nee, absoluut niet. Hij lult niet te veel. Ik laat een stukje horen. Kent Wim de Bie ook al? Fantastisch. Of... Ja, ik ken hem natuurlijk. Ik ken de Wim en Kees ken ik natuurlijk uit nog, Den Haag. <laughs> ja. Vanuit Den Haag, vanuit de, de Scala Bedega. die club. Of die, die, dat was een, een artiestenclub. Waar je dan s'avonds... na afloop van het spelen kon je daar naartoe. Oh ja. Kwam en al die mensen kwamen daar. En daar kwam ik voor het eerst met Kees Oké. Okay. Nee, met Johnny Lyon kwam ik daar. Die, die kwam daar <laughs> die ook nog. Ja. Met Johnny Lyon ja. kwam ik daar. En daar waren zij allemaal. En toen later is het... Toen nam ik George Koemans mee. Ja. En toen, die nam ook weer mensen mee. En toen is het van de oude garde die daar zaten. Ja. Zeg maar van... Uh, hoe heet die gitarist? Tom Kelling en zo. Is het overgegaan in een soort...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 die hebben daar, omdat we daar ook wel eens kwamen met bandjes, hebben ze er een heel uh, ding naast gebouwd. Een, een soort zaal, waar we met z'n allen konden spelen. Daar hebben we de hoek nog oh. opgetreden oh, bestaat, bestaat dat nog? Of nee, al nee, ernaan? nee. Het is, al, helemaal weg. Oh, het is helemaal weg. Oh, is helemaal weg. Dat was de eerste marathon. Hè. Want dan, daarna kwam de, de nieuwe marathon. Daar kwam oh, ik ook heel af en toe, maar dat vond ik niet zoveel meer aan. Het was een soort discotheek. Maar je hebt dus echt al die uh, oude uh, grote groepen in hun begintijd meegemaakt, hè? Zoals oh, de Stones en The Who, ja, ja. dat is ook wel ongelooflijk, ja. Heel anders dan nu wie, denk wie, ik, hè? Wie, ja. Wat ik eigenlijk het mooiste vond, want ik ben natuurlijk geïnspireerd door Cliff Richard, of uh, Little Richard. Ja. En wij hebben in Parijs in Olympia gespeeld in het voorprogramma van Little Richard. In de Parijse optreden. Ja. Als ah. een oh, hoogtepunt. Ja. Ja. ja. ja. En ik weet dat we dat was, wij waren allemaal ja. gek van Little Richard. En ja. Wij zitten vooraan zo in Olympia op die, op die, op die yeah. stoelen. lul ik te veel of niet? Nee, graag. Oh. Ja. <laughs> Geweldig. En dan lul ik te veel. Nee, ga door. Ga vooral door. En op ja. de stoelen zitten wij, want er was een smiddags repetitie. Ja, ja. Soundcheck en zo. Ja. En... Dan gaat er een deur open daar in de zaal. Ja, en dan komt teken. Little Richard binnen. Ik, ik, ik, ik wil gaan staan, maar dat zou ik maar niet doen, dat hoor ja. je het niet meer. En die kwam binnen in een zo lamico jas. Ja. Heel groot was hij, vond het voor ons idee. Ja. want zei Little Richard. Is een treintje, maar ja. Hij was dus groot. En hij kwam binnen met vuurspugende ogen. Ja. <laughs> zo kwam hij daar. Nou. Nou, we waren allemaal onder de indruk. Ja. En toen ging, toen ging hij repeteren en toen zei hij. Uh, I don't wanna play on those amplifiers. En die hadden, hij had een Engels bandje bij zich. En die hadden uh, versterkers. Yeah. Maar daar wilde hij niet over spelen. Nee. Want dat vond hij verschrikkelijk. Dat klonk helemaal niet goed. En wij hadden een hele goede installatie. En toen vroegen ze of hij op oh, onze okay. installatie kon spelen. Yeah. Yeah. En hij heeft op mijn microfoon gezongen. En dat vond ik helemaal gek. <laughs> ja. Ja. Een mooie anekdote. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja. Dat is wel ja, even. Dat was een van zijn hoogtepunten geweest daar in Parijs. Ja, dat was het ja. leuke was dat na afloop was... De hele Franse, zoals daarvoor... Johnny Holly nog met Sylvie Vartan. Die waren allemaal in die... in die, uh, die artiestenfoyer. Okay, want die wilden yeah. Little Richard ontmoeten. Voor, ja, tuurlijk. voor hun ook allemaal het grote ja. deel natuurlijk. Ja. Ja. Ja. ja, dat was heel bijzonder. In the, States, the Negroes fight for freedom. The slogans they cry.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 Let's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 Zal ik doorgaan? Ik heb nog een leuk fragment van, Ru van Rudy Bennett. Op een gegeven moment, uh, uh, dat moet je hem ook nageven, hij heeft, zonder op te scheppen. Hij heeft het over de kwaliteiten van Robbie van Leeuwen. Mm -hmm, yeah. En uh, nog even als weetje, de eerste single van The Motions, die was, in, die was in december 64, geschreven door Robbie van Leeuwen. En die, uh, dat plaatje werd door Joost en Dreyer... Uh, dat had je af en toe... dat je zo'n uh, goodwill had van een, van een dj. Die werd, werd één week in de top 40 gezet... op nummer 39, maar oké, okay, stond in de top 40. Okay. En daarmee was The Motions de eerste Nederlandse beatgroep... die in de hitparade belandde. En Rudy vertelt in een volgend fragment... hoe die, uh, die Robbe van Leeuwen eigenlijk uh, bij de band haalt, bij zijn band. Oké. Okay. En... Uh, en, en, en vervolgens had Robbie van Leeuwen de drummer, Steve Warner, okay. bij de band. Ik moest een beetje denken aan de, de Beatles. Ja, de Beatles. McCartney ja, hadden, ja. Paul McCartney houdt George bij de band. Ja. En George, die oh, Ringo, Ringo bij de band. Ja, ja, ja. Was, uh, uh, lees Mark Lewis en maar nou, Dat is eigenlijk wel leuk. Maar praten we dan over de motions? Over de motions. Oké. Okay. Ja, over de motions. Dus die is echt door uh, Rudy Bennett opgericht wel? Uh, ja,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 Die speelde, nee, die speelt in de atmosfeers met Robbie Dat was weer een ander ben. Maar Robbie heeft toen Siep erbij gehaald. Ook. Mooi, dat Haagse. Dat Haagse ja, sette, prachtig, die kan ja. ik uren naar luisteren. En ook iemand die, die graag vertelt. He. Ja, nou. Veel maar dan heb, je de, de, dan, dan heb je Henk Hofstede nog niet gehoord. Die nee. gaat er nog oh. weer overheen, ja. ja. Maar voordat we verder gaan met Henk Hofstede... gaan we eerst luisteren naar een soloplaat van Rudy Bennett. How Kerry Hengon to a dream voor zijn derde interview gaat Piet ons alles vertellen over het interview met Henk Hofstede van De Nits. Dat is uitgezonden op 24 november 2021. En we beginnen met het nummer Nessio. Henk ja Pim, ik moest, uh, van jou moest ik hem afhalen van station Zandvoort. En uh, ik dacht nog, uh, hij is het echt hè. Ik bedoel, zo groot is hij ook niet, maar ik vond het toch wel cool dat hij op een gegeven moment op het perron stond. Ja. Dat ik me even voorstelde en uh, kom je ophalen voor uh, Studio ZF ja. in Zandvoort. Bescheiden man, ook een beetje zo'n zo Corduroy pak aan, een ja. beetje zo'n arbeiderspak. En het grappige is dat kwam later in het gesprek, niet dat pak, maar wel zijn verleden. Ja. Zijn, zijn arbeidersverleden kwam nog wel te sprake. Dus ik vond hem heel, uh, heel, uh, heel toepasselijk gekleed. Dus, uh, ja, maar hij heeft ook verteld dat hij je kleding heel belangrijk vindt. Uh, dat kan, maar in, in ieder geval vond Want ik het opvallend. Hij wel arbeiderspak, maar volgens mij is hij daar uh, heel uh, serieus in. Ja, door ik, ik denk dat hij wel heel erg uh, met stijl en zo bezig ja, is. Maar klopt. toevallig had hij die avond een bruin korte, rode pak aan. Ja. En uh, dat viel me gewoon op. Maar goed. Ik laat je ook weer even de introductie uh, horen. Een stukje als fragment. Want het leuke is namelijk. Dit is ook weer. We hebben het gehad over de veelzijdigheid van iemand als uh, Ton, Ton Ja. Maar uh, deze man. Hè, gespeeld in Duitsland, Frankrijk. In Zwitserland. De connecties die hij heeft. Wat hij allemaal gedaan heeft. Wat me opviel eigenlijk. Dat hij uh, benadrukt. Uh, niet zozeer van uh, hoe goed hij is of hoe trots hij is op mm -hmm. dingen die hij zelf gemaakt heeft... maar zijn samenwerking met anderen. Oké. Okay. En dat hij uh, veel vrienden heeft gemaakt. Dat vond ik een heel sympathiek uh, iets om te zeggen. Ik laat je even de, de introductie horen. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij weer een aflevering van De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederok. Vanavond is bij ons op zoek Henk Hofstede. Henk is niet alleen zanger, gitarist, componist en tekstschrijver... van de Amsterdamse popgroep NITS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 nou ja, in, in, in een aantal landen wel behoorlijk populair. En, en, en vroeger groter dan nu. Het is natuurlijk tussen de jaar tachtig waar echt extreem ja, dat er gaat ja. voor ons. In Frankrijk, Duitsland en nou ja, het Duitsstalige gebied. Van, van, van Berlijn tot Wenen enzovoort. Maar ik heb vooral in, in Zwitserland heel veel, heel veel vrienden gemaakt... Dat maakt hem dus erg sympathiek voor mij, dat hij dat ook benadrukt. Ja. En, uh, vandaar even dat ik dit, uh, dit fragment wilde laten horen. Ja, Verder, ja, Henk die uh, praat uh, heel vrij uit hoe het allemaal begon, straks in het volgende fragment. Ook over de cultuur van de arbeidersbuurt. Okay. En uh, cultuur die, die eigenlijk trouw is gebleven, want... Ja. Uh, hij, hij, hij beschrijft het ook, Amsterdam Oost. Hij woont nog steeds in Amsterdam Oost, in die omgeving. Ik stel weer een, ja, in mijn ogen, dat hoor je ook zo, een veel te pretentieuze <laughs> vraag. Uh, maar wat krijg ik als antwoord? Ik krijg een keurig, ik word beloond met een, een paal van antwoord over. Uh, wat, wat in, in zijn ogen het wezen is van componeren. Vond ik wel interessant. Of wat een song diepgang geeft. Oké. Okay. Uh, en wat ook opvalt, is uh, die typische Hollandse bescheidenheid. Uh, hij. Uh, uh, dan moet je maar luisteren, hij vindt zichzelf... Dat zegt hij letterlijk niet echt een professioneel muzikant. Maar hij maakt muziek vanuit nieuwsgierigheid. Daar ja. stopt het eigenlijk bij hem voor. Het ja, gaat ook niet over dat Ik me wel voorstellen, want hij nee. heeft ook nog samengewerkt... met iemand die wij geïnterviewd hebben voor de krochten. Tom America. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja. En ik heb ze een keer zien optreden in Plato. plaatszaak in Apeldoorn waar mijn broer met zijn zangduo een nieuwe cd presenteerde, puur zang. En toen raakte ik met hem in gesprek. En uh, een heel aardige man. En ik, ik kende ze eigenlijk nauwelijks hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik stel gewoon uh, obligate vragen. En in plaats van te denken, nou ga ik voor de duizendste keer voor iemand dat vertellen, ja. ging hij echt heel uh, heel plezierig vertellen. Okay. Ze waren net op uh, tournee geweest in Japan bijvoorbeeld. Ja. En daar zijn ze ook heel erg populair. Ja. Mooi, mooi. Nou ja, uh, wat Ton Scherpes had over uh, een oeuvre opbouwen. Ja. Heeft, heeft Henk het hier veel meer over het echt componeren in engere zinnen. Hoe je een song schrijft, de kracht van de verbeelding. En dan komt je met de Dutch Mountains. een nummer was wat ik eigenlijk dan ook weer pas ga waarderen. Ik weet niet wat jij ervan vond. Ik vond het. Ik kende ja, het nummer, nummer, maar het, ja. het raakte me niet zo. Hij beschrijft hoe je Jochie daar speelde in de weiland. Hij zegt toen, ik was misschien ergens tussen de vijf en de tien jaar oud, was ik al bezig met in de Dutch Mountains aan het schrijven. Want die Dutch Mountains, dat waren de gebouwen. Oké. Okay. Dat oh, waren de huizen en de gebouwen. Yeah. En uh, dat is over die verbeelding. Ik laat het je even horen. Ik vond het heel mooi hoe hij dat althans vertelt, vond ik echt uh, heel, uh, heel goed. Dit las in je boek dat je al op achtjarige leeftijd een beetje bent begonnen ja ik speelde ik speelde in in in de buurt de amsterdam oost speelde ja. ik Dat was gitaarclub gitaarclub in het in het clubgebouw frankendaal en daar leerde je gitaar spelen ja en daar oefende rob de nijs en de lords en de de ja. Maskers. Wat te gek. En ria valk woonde om de hoek ja. en dat, dat ja. was wel dat was de de cultuur van van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 ja, van, van, van gitaar spelen en, uh, en, en, en dat spannend vinden. Die, die, die, die, die, die was er op. al op die leeftijd. Ja. En ik vond het al ik vond het wel leuk om, uh, zoals heel veel uh, uh, kinderen. Uh, ja, wat ben je toch kind? Ja, ja, ja. ik vind het ook ja. de verdienste van dit boek, dus uh, wat hier ligt, er staat dus jou als jochie van vijf à tien jaar, uh, waar je staat dat je eigen inventiviteit, haarscherp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 En dan krijg ik altijd een klein beetje. Uh, dan gaat mijn, mijn, full, mijn, mijn full speed, dan gaat een klein beetje trillen. Dan denk ik: van ja, maar dat ben ik eigenlijk. Zo, zo maak ik niet muziek. Huh? Ik, ben, ik, ben, uh, ik, ik, ik, ik maak muziek vanuit uh, een soort nieuwsgierigheid. Uh, en dat, uh, dat heeft te maken met, met onderwerpen die ik tegenkom, yeah. waar ik over schrijf. Maar ook dingen die ik eromheen doe: uh, vormgeving, film, video. Uh, dat hoort allemaal bij mij.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 Vanuit de, de allerkleinste landkaart die je, wat is, dat is je, je buurt waar je woont, oh ja, uh, je, je muziek maken en je teksten schrijven en observeren ja. en noteren.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 Dutch mountains In the Dutch mountains Mountains I met wall in a valley of stone She was painting roses on the walls of her home With the head of the Queen of the Dutch Mountains. To the mushroom today It fell on the ground and it's rolling away Like a trail leading me back like a sheep in the Dutch mountains in the Dutch mountains Ik heb een heel mooi fragment. Uh, dat is dan het laatste. Wat geniaal vind ik... als Henk... Henk Hofstede... hier Ray Davis noemt. Uh, als het gaat over het verschil... tussen twee... in mijn ogen hele grote composities. Hè? En waar Ray Davis het bijvoorbeeld... wint van Paul McCartney. Um, het is eigenlijk... Uh, ja, heel, gewoon verbazingwekkend... dat Henk Hofstede hier voor woord, wat ik ook vond en vind... namelijk dat Waterloo Sunset... kennen we allemaal... gewoon een hele bijzondere compositie is. Meer dan gewoon een mooie melodie... maar het raakt echt iets... over twee mensen die elkaar daar ontmoeten... boven de Theems waarschijnlijk. Het raakt mij aan hele grote poëzie. Als je Dylan grote poëzie noemt... en daar ben ik het helemaal mee eens... dan is dit ook. Het mooie is... Dat andere nummer... wat ik ook goed vind, Penny Lane. We komen over beide te spreken. Ja. Ik noem ze beide en ze komen... Henk, ik weet niet waardoor... maar hij... hij pakt meteen door... Ja? Okay. alsof we het hebben voorbereid. Maar dat hebben we niet. Nee. En hij... Uh, dat is geschreven in diezelfde sfeer. Hè? Het is heel Brits. Het beschrijft een dagelijkse tafereel. Ja, ja. Het is bijna een soort... soort mini, mini theaterstukje... In, in drie minuten. En... Uh, maar waarom dat nummer Penny Lane, hoe goed het ook is... het moet afleggen tegen Waterloo Sunset. <laughs> okay. Ik heb zelf nooit erover nagedacht, maar Henk legt hier uit waarom. En uh, nadat hij dat had uitgelegd, werd het mij ook duidelijk... waarom dat een beter nummer is. Ik vind het heel mooi om dat even te laten horen. Kort fragment, maar dit, hier word ik dus helemaal ja. gelukkig van. Hè? Dat die man dit, ja. dat die dit oppikt. Ja. Wel, je hij zegt, het blijft ook zo'n bescheiden man eigenlijk. Hè? Ja. Maar iemand die dus echt ook uh, alles heeft goed doordacht. Hè? Ja. Die ook weet, als je met een nummer komt. Ik bedoel, we hadden ook een ander nummer kunnen noemen. Ik denk dat hij dan meteen ook zegt, oké, okay, ja. ja. dat ja. nummer hoort daarbij, dat nummer hoort daarbij. En, uh, voor mij was het gewoon een soort, uh, soort bingo. <lacht> dat hij ja, ja. wilde reageren op Waterloo Sunset. Ja. Het laatste interview dat we deze vijf jaar hebben gedaan, was met de Malpie Brothers. Dit interview heb ik samen met Piet gedaan en dat hebben we uitgezonden op 24 september 2025. Als eerste laat ik nu de introductie horen die ik deed aan het begin van het interview. Maar eerst even een opmerking. Zoals al eerder gezegd is het best moeilijk om een interview van twee uur goed samen te vatten. Wat ik geprobeerd heb te doen is de interessante... En de leuke uh, stukjes uit het interview te halen en jullie te laten horen. Hier komen ze. Maar natuurlijk eerst een nummer van de Malpie Brothers. En wel Alone Again van hun laatste LP, Still Burning.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 Find another home I have to walk through the door again Maybe I'll find another one Welkom luisteraars bij weer een aflevering van De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de nederpop. En vandaag met twee oude rockers die al vele jaren in de nederrock actief zijn. Deze twee rotten in het vak, Rick Seur en Rob Groeneberg, spelen al sinds 1960 samen in Loosje Rockbands. Daar gaan we straks natuurlijk veel meer over horen. En daar hadden ze veel plezier met het spelen van covers van hun geliefde artiesten. Maar in 2013 brachten ze samen, als de Malpey Brothers, een debuutalbum Malpais uit, als ik het goed uitspreek. Malpey, Malpey, oké. Okay. Met volledig origineel materiaal. En dat was zo'n geweldige ervaring... dat ze meteen aan een nieuwe album begonnen. En bijna een jaar later was het repertoire klaar. Maar ja, toen sloeg het leven toe met onverwachte gevolgen. Scheiding, ziekte, verhuizing, covid, enzovoort, enzovoort. Kortom... Een hele blues. En het duurde jaren om te herstellen. Maar de vlam bleef speulen. En in 2023 dook ze in de studio voor een tweede album, Still Burning. Kortom, in deze aflevering veel rock'n'roll, mooie muziek en verhalen over de nederrock. En nu een leuk verhaal van Rick over Harry Harthold. Die we als tweede in de krochten hebben mogen interviewen. Na mijn eerste scheiding kwam ik geregeld in de kroeg in Amsterdam, met de Lijmaatsgracht. En er vaak, waren vaak jam sessions. Okay. En ik was daar een avond en daar speelde Harry Harthold met uh, de saxofonist van de Gigantjes, Rob, Rob Kruiswijk. En ik vond dat zo goed, hij stond daar zo efficiënt te spelen. Toen speelde hij ook nog... Goodness Gracious, Great Balls of Fire. Ah, en toen dacht ja. ik nou, als ik nou nog zoiets gitaal eens wil hebben dan van Harry Harthold. En toen werd ik vijftig en toen bleek dat Henke, mijn tweede vrouw... die had uh, geïnformeerd naar Harry Harthold... want die wilde mij een proefles bij hem geven. Maar wat bleek, ze heeft, dat had je toen nog... ze heeft het hele telefoonboek afgebeld van Harthold. Ja? En wat bleek, het was het zwarte schapende familie... En niemand wilde zijn nummer geven. Uiteindelijk één broer met wie hij nog een beetje contact had. Die gaf, uh, die gaf het nummer. En zo kwam ik bij Harry Hartel terecht. En hij ja, zei, kijk, wat vraag je? Nou, 50, 50 gulden per uur. Zo. Uh, prima. Ja. Bel je me een week later op zit die Rick, als jij komt, wil je dan 200 gulden meenemen? Want uh, ja, het blijft er een rol, hè? Ik moet in het weekend naar mijn vriendin in uh, Nijmegen. En ik moet ook nog eten van deze week. En ik heb gerooi cent mee. En dan horen we nu het compliment dat de Malti kregen... van een andere bekende, een andere professional uit de Nederpop. Sjoerd van Bommel. Hij stuurt aan, aan het volgende appje. Haha, gisteren twee oude mannetjes voor het podium. Paradox Tilburg kreeg ook de cd van de Malti en mijn complimenten. Er is prima naar te luisteren. De zang klinkt oké okay en niet zo vals als toen jullie begonnen. En het uiteindelijke resultaat is hartverwarmend. Je hoort het hele plaatje wat ze eigenlijk nog steeds willen zijn. Jonge goden in het diept van hun gedachten. Goed gedaan, Mathieu. Vervolgens stuurt het nog een appje overheen. Ik doe dit graag omdat deze krassen knarren een grotere spirit hebben... Dan menig topspeler om me heen die zichzelf in een tribute of covergedoe hebben geworsteld. En elke avond hopen dat het snel over mag zijn. Toen ik daar in school zat had ik er een hard hoofd in. Maar zo zie je maar goed gewerkt en smakelijk afgerond. Ja, nou, een mooi compliment ja, toch? toch ja. Van zo'n Professional, ja. Wat ik ook heel leuk vond tijdens het interview. Is op een gegeven moment dat Rob gaat vertellen over de filosofie van de muziek. <laughs> om het in filosofische termen te zeggen ja. uh, je, je hebt de god van het moment uh, dat is Kairos de kleinzoon van <laughs> En Chronos uh, is de tijd de klok, waarin ja, ja. Die, ons leven eigenlijk dicteert ja. en, maar Kairos is de god uh, van het moment en, uh, hij, die heeft een een soort, uh, uh, ja, zoals meisjes hebben een, een, uh, een staartje. Staartje, ja. Ja. ja. En dan kun je hem bij pakken. <laughs> je pakt Kairos B bij zijn staart. Ja. En je zit in het moment dat je het moet doen. Aha. En kunst en ook muziek met name ja. Ja. zijn uitingsvormen om uh, dat kairotische op te roepen. Aha. Even stilstaan hierbij. Het ja. is ook heel typisch als je muziek maakt. Dan ben je even weg van, uh, van de wereld. Je zit in die concentratie ja, van die muziek. Ja. En je, je kan alles vergeten. Je zit daarin. Ja. Ja. En de, je creëert dan ook uh, ja, dat is mooi. iets nieuws. En hier gaat Rick nog even toelichten hoe hij zijn teksten maakt. Zijn persoonlijke teksten. Ja, dat is heel gek met een tekst schrijven. Je kunt niet zeggen dat je doelbewust een tekst schrijft. Het is toch bijna een toevalsproces... En na afloop heb, je dan, heb ik dan zo'n gevoel van opluchting en tevredenheid. Dat het toch één geheel is geworden. En dat het ook klopt. En dat is de grootste beleving die ik dan heb. Verder heeft het weinig invloed op mijn leven, denk ik. Ja, ik vind het dan leuk dat ik dat uh, geschreven heb. En dat, dat het iets uitdrukt wat ik wel meen. Nou ja, Bij toeval, maar je gaat waarschijnlijk toch zitten. En denkt, ik ga nu eens uh, die ervaring op papier zetten. Nee nee, nee, nee, dat is heel gek, zo weet ik het niet. Ook, ook een nummer wat ik schreef, Brooks and Berries. Die woorden duiken dan bij me op. ik denk, ja, waar gaat het eigenlijk over? Ja, want langzamerhand, uh, Brooks and Berry, Sunshine Rules. Weet je, nou, dan uh, rolt het door. Ja. En hoe zijn de multi brothers eigenlijk bij elkaar gekomen? Ik heb op een gegeven moment gedacht, ja, het is eigenlijk wel leuk om uh, weer muziek te maken... Laat ik weer eens contact uh, opnemen met Rob. Oké. Okay. En mijn idee was, ik schrijf de teksten... en Rob schrijft de muziek. Want het is wel zo dat ik Rob altijd... qua muzikaal talent veel hoger heb aangeslagen dan mijzelf. Oké. Okay. Maar dan kom je even terug waar we wat straks over hadden. het Het mysterie van hoe een nummer tot stand komt. Ja. Ik ging teksten schrijven... en toen kwam de melodie vanzelf erbij op. Dus uiteindelijk... Die liedjes die dan voor mij erop staan, heb ik ook in principe de melodie erbij bedacht. Dus het is een heel raar samen opgaand ja, fenomeen. Ik weet niet hoe dat ja, maar... bij jou gaat Rob, met ik, ik erop. Met tekst. Ik ging daar wat mee verder en voegde daar uh, bridges dus dat je, Tuurlijk, ja. Ja. Uh, aan toe. Ging dat nummer dan verder ontwikkelen? Dat, dat, daar hadden we een hele goede uh, klik in. Ja, ja, ja. Uh, ik vond, vond het heerlijk als. Uh, ik met teksten kwam en met een soort grondmelodie. Oh, en dat ik daar dan uh, dat verder kon uitwerken, yes. ja. vond ik fantastisch. Omdat het, dat, dat heb ik ook altijd als ideaal gezien om, uh, ja. om, om daarmee verder te werken. Ja. En, en, en, ja. Als ik de vergelijking mag maken, wij waren een soort Lennon en McCartney. Rock was McCartney. Ik was Lennon. Ja. Hè? Zo ja. was toch altijd de rol denk ik. Ja, als je het heel. Op afstand eventjes... Ja, ja, ja. Even zonder Joko Ono dan. Bekijkt. <laughs> ja, zonder ja. Joko Ono. <laughs> en nu gaat Rob ons uh, vertellen wat er nou weer zo leuk is... aan het zelf nummers maken. Dat, uh, we vonden het leuk om uh, eigen en nummers uh, okay. uh, te maken. na nou, ja. nou al dat uh, gekopieer van uh, andermans ja. nummers. Ja. Om gewoon zelf ja. uh, wat te maken. En uh, ja... Uh, gewoon ongedwongen dat ook te doen. Hè? Niet, ja. niet afhankelijk van, uh, van, van, nee. van. van kritiek of zo. Of dat, nee, dat, dat, dat er, nee, het dat was. wij hadden toch een bepaalde leeftijd bereikt. dat we het idee hadden. we ons niet meer te bewijzen. we doen omdat we het leuk vinden. <laughs> we doen gewoon wat we leuk vinden, ja. Ja, dat, dat is, dat is, ja. Dat is. dat, is, dat dus zou dus iedereen even, zou, ja. aanraden om de dingen te doen. Ja. Kijk, als je je hele leven lang werkt, dat is toch. Vaak in de afhankelijkheidssituatie. Ja, ja, Ook ja, met ja, muziek maken hoor. Dan, ja, uh... ja, ja. Maar als je er los komt van het werk. en uh, Toen heb ik gezegd. van, nou Toen ik met pensioen ging. Ik ga nu uh, de, de, uh, alleen maar dingen doen uh, die ik leuk vind. Als slot van deze terugblik op het interview met de Malpie Brothers. Het nummer wat zij beide hun beste nummer vinden. Namelijk Malpie van hun eerste album. En daarmee sluiten we ook deze eerste jubileumaflevering mee af. Luisteraars bedankt en tot de volgende keer.